Het weer. Vanavond nemen de buien af, vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen af en toe zon, in de middag lichte buien in het binnenland. Bij een stevige wind wordt het een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Let nu. Zie het. Everybody be Voor de Duitsers. Toch wel weer een beetje jammer, uh, zit hier Dennis uh, schudden. Want die is zwaar voor Griekenland. Nou, Dennis, ik zou zeggen. The wheel of seal is all yours. Een nieuwe vet small heb ik me laten vertellen, Dennis. Hier komt u na. Die komt u na? Wat, wat waar, wat waar trap je mee af? Dennis, call you boy. Dennis, call you boy. boy ja twee weken geleden al hier natuurlijk eerste uur bij zien het en nu in de set van DJ Dion Sydney Support. See it through your speakers with in the mix, the one and only DJ Dion Sidney makes some noise, you heard it so just, Deadmau5, featuring Chris James, the Phelps in the Tommy Trash mix, and now our favorite of Dion Sidney's cell, Gregory Klappman, with mini bar, this is See It, until 11am, out here. I'm not sure what you're talking about. En lekker in de studio. The one and only DJ Dio City. Met die hele fijne plaat van Chesto. Tezamen met Showtech. Hell yeah! En nee, dat is gewoon de titel van de plaat. En tot slot, ik denk wel de afsluiter van deze avond: Artie vs Tomcraft. Open Lonely Space. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van C.E.R.T. We zijn nog orgaanlijk twee weken even niet, maar niet getreurd. We komen bruin en harder terug dan ooit. Dit was Zier. Voor de 22e juni. Blijf luisteren naar de overprogramma's van C.E.R.T. C.E.V.S.A.N. Ford. Mijn naam was DJJK. En samen met DJ Dion Sydney zeggen wij... Have fun. Goed weekend. Yeah. <laughs>